Zes uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Afspraken over missie Koendo geldt nog steeds, zegt minister Roosentaal. Onderwijsraad wil niet minder profielen op HAVO-VWO. En Bouke Mollema verliest rode Leidenstrui in Ronde van Spanje. <middels> De politieagenten die door Nederland worden opgeleid in Kunduz... zullen niet meedoen aan offensieve militaire acties. Dat zegt minister Roosentaal in reactie op uitspraken... van de chef van de politie in de Afghaanse provincie. Volgens RTL en de Volkskrant heeft hij gezegd dat de kans groot is... dat de agenten worden ingezet bij gevechten tegen de Taliban. Hij ziet dat als zelfverdediging. Nederland heeft als voorwaarde gesteld... dat de agenten alleen civiele taken mogen uitvoeren. Roosentaal zegt dat die afspraak nog steeds geldt.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 De Onderwijsraad vindt het niet verstandig om het aantal profielen op de HAVO en het VWO te verminderen. De raad gaat daarmee in tegen plannen van minister Van Bijsterveld, Die wil van vier profielen terug naar twee of drie. Ze hopen dat scholen dan meer aandacht kunnen besteden aan kernvakken als wiskunde en Engels. En het onderwijs makkelijker kunnen organiseren. Maar volgens de Onderwijsraad levert een verplichte vermindering van het aantal profielen geen inhoudelijke verbetering op. Het zou zelfs kunnen leiden tot een slechtere aansluiting op het hoger onderwijs, met name bij technische studierichtingen. Het levert ook nauwelijks organisatorische winst op voor de scholen, zegt de raad. In een reactie zegt Van Bijsteveld dat ze de komende maanden met alle partijen gaat overleggen over hoe de aandacht voor kernvakken kan worden vergroot. Volgend voorjaar komt ze dan met een definitief voorstel. Defensie heeft een medisch specialist van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht ontslagen vanwege ongeoorloofde neveninkomsten. Het ministerie wil weinig over de zaak kwijt, maar zegt wel dat het gaat om neveninkomsten in de medische sfeer. De zorg in het Militair Hospitaal zou niet in gevaar zijn geweest. De specialist is oneervol ontslagen. Defensie heeft tegen de man aangifte gedaan en dat wijst erop dat er sprake zou zijn van een strafbaar feit. De Mexicaanse politie heeft vijf verdachten opgepakt... in verband met de aanslag van vorige week op een casino. Bij die aanslag in Monterrey kwamen 52 mensen om het leven. De vijf zouden lid zijn van het Zetas-drugskartel. De politie heeft nog twee andere verdachten op het oog... maar die zijn nog niet gepakt. Er wordt nog onderzocht of de aanslag in Monterrey... een vergelding was voor de weigering van het casino... om afpersingsgeld te betalen aan het drugskartel. Minister Verhagen is niet van plan iets te doen... tegen de recente prijsverhogingen voor mobiel internet en vindt de hogere tarieven van KPN, Vodafone en T-Mobile geoorloofd... schrijft hij in antwoord op vragen van de PvdA. De drie aanbieders verhoogden onlangs hun tarieven... en dat deden ze omdat ze naar eigen zeggen steeds meer data moeten verwerken. PvdA-kamerlid Van Dam trekt dat in twijfel. Volgens hem willen de bedrijven de inkomsten compenseren... die ze zijn kwijtgeraakt, doordat mensen steeds minder bellen en sms'en. Had Verhagen om een onderzoek gevraagd... naar de werkelijke reden voor de prijsverhogingen. De minister vindt zo'n onderzoek niet nodig...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 De Europese beurzen zijn de week goed begonnen. In Amsterdam sloot de aex index 1,7% hoger op 281 punten. Bijna alle fondsen boekte winst met als koploper het postbedrijf PostNL, dat een koersprong van bijna 6,5% maakte. Ook de andere Europese beurzen deden het goed. Frankfurt en Parijs wonnen meer dan 2% en Londen was vandaag gesloten. De Europese Centrale Bank heeft vorige week voor nog eens 6,6 miljard euro aan obligaties van Eurolanden opgekocht. Dat was beduidend minder dan een week eerder, toen er ruim 14 miljard werd uitgetrokken. Sinds het opkoopprogramma werd uitgebreid naar Spaanse en Italiaanse staatspapieren... heeft de ECB voor ruim 42 miljard gekocht. Dat heeft geleid tot een daling van de rente op die schuldpapieren. In totaal staat er nu voor 115,5 miljard euro aan obligaties van Eurolanden op de balans van de ECB. Wielrenner Bauke Mollema is een leiderstrui in de Ronde van Spanje kwijt. In een tijdrit over 47 kilometer werd hij 25ste. Hij was 3 minuten en 9 seconden langzamer dan de Duitser Tony Martin. De Brit Christopher Froome neemt de rode leiderstrui van Mollema over. En in het algemeen klassement staat de Rabo-renner nu 7e op 1 minuut en 7 seconden. Dan het weer. Vanavond vooral in het noorden buien. Morgen een mix van wolken, zon en enkele bui. Het wordt niet veel warmer dan vandaag. Maximaal 17 graden. Maar vanaf woensdag wordt de kans op een bui kleiner... en is er meer ruimte voor de zon. ANB verkeersinformatie. De drukte in deze spits neemt duidelijk af. De meeste files staan nog wel bij Utrecht en Den Haag. Bij Amsterdam en Rotterdam valt het relatief mee. staan maar een paar files daar. Problemen zijn er op de A12 van Utrecht naar Arnhem... Lange file tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen, 10 kilometer... door de langdurige werkzaamheden daar. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is nog altijd dicht bij Echtelt. Na een ongeluk iets verderop bij Dodewaard... staat file tussen Tiel West en Echtelt 6 kilometer. Verkeer vanuit Rotterdam naar Nijmegen kan beter omrijden via Den Bosch... vanaf knooppunt Deil, over de A2 en de A59. De andere kant op is de snelweg A15 ook nog steeds dicht... vanaf knooppunt Valburg. En daar kun je het beste omrijden via Utrecht, over de A50 en de A12. Andere problemen worden duidelijk minder. de A59 nog een opvallende file van Den Bos naar Nijmegen... tussen Os en Knoop het Paalgraven, 4 kilometer. Al te maken met de wagen met pech, maar de rijbaan is weer vrij. Bij Den Haag gaat het ook langzaam beter. Waren problemen aan de noordkant van de stad. Een ongeluk op de N44 richting Amsterdam, de weg is weer vrij. Ook nog file op de N14 richting Leidschendam... tussen Wassenaar en Leidschendam, 4 kilometer. Iedereen praat over duurzaam ondernemen... Maar hoe lang gaan uw mensen eigenlijk mee? Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out?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 8 over 6, goedenavond. Eerst de burgemeester en dan nu de wethouder. De gemeente Schiedam trekt consequenties uit het rapport... dat het college van BMW een dikke onvoldoende gaf voor integriteit. VVD-wethouder Ad Mosterd van de gemeente Schiedam stapt namelijk op. Geen van de wethouders wil reageren op dit nieuws. Verslaggever Robert Bas. Robert, um, Tim had het net al over het rapport over integriteit. Dat is afgelopen vrijdag openbaar geworden. Wat staat daarin over het college en, en met name over wethouder Mosterd? Nou, de, In het rapport staat heel duidelijk dat de burgemeester heeft een angstcultuur heeft. Uh, ...op het, stad, het stadskantoor, zeg maar, gecreëerd. En de wethouders, waaronder ook de wethouder Mostert... ...die zaten erbij en die keken ernaar, hebben er niets aan gedaan. Er waren allerlei signalen dat zij privébelangen... ...en publieke belangen door elkaar niet lopen. En die wethouders hebben het gewoon maar door laten modderen. En daarmee zijn ze toch mede verantwoordelijk... ...volgens onderzoekers voor die angstcultuur op het stadskantoor. En erkent Mostert dat bij zijn opstappen? Nou ja, Mosterd is nog niet zo heel erg lang wethouder, sinds vorig jaar pas. Dus je zou kunnen zeggen van de wethouder die er zit, is hij degene die misschien wel de minste verantwoordelijkheid draagt. Maar hij zegt ja, nou ja, het, het, het, de onderzoeken zeggen eigenlijk het college is ernstig uh, geschoten met betrekking tot integriteit en is dus ook mededrager voor de Anscultuur. Nou, die conclusie belemmert mij in het uitoefenen van mijn functie. Is een logische vervolgvraag, Robert. Gaan andere wethouders Mosterd volgen? Ja, dat kan bijna niet anders als je een rapport leest dan is er heel duidelijk, die verantwoordelijk ligt, ook een verantwoordelijkheid voor wat er misgegaan is... die ligt ook bij die wethouders. En vrijdag waren de eerste geluiden al van... Nou ja, dat wordt heel erg moeilijk om deze wethouders te handhaven. Nou, er zijn nog twee andere partijen in de coalitie behalve de VVD. Dat zijn CDA en de PvdA. En die houden waarschijnlijk tot morgen hun uh, uh, kruid droog. Dan komt de gemeenteraad bij elkaar om het rapport te bespreken. En dan zal waarschijnlijk wel duidelijk worden... dat het hele college in Schedam zal gaan opstappen. En de burgemeester, de voormalig burgemeester... Belgenmeester Wilma Verver, die heeft voor het eerst van zich laten horen sinds vrijdag in NRC Handelsblad vandaag. Die kans heeft haar geïnterviewd. Welk beeld krijg je daaruit? Nou, ze begrijpt er helemaal niets van. Ze begrijpt niet dat zij zo wordt neergezet als een kreng. Eh, het is allemaal een beetje een complot als je het zo ziet. Uh, het rapport zou niet deugen. Het zou aan elkaar hangen van allerlei getuigenverklaringen. Het zou niet goed onderbouwd zijn. Ze is ook te raden gegaan, vertelt ze in het interview met de NSC bij Bram Peper. Nou, je weet, Bram Peper heeft ook ooit het veld moeten ruimen vanwege een bonnetje adveren. Daar is hij later gedeeltelijk op gerehabiliteerd. Maar dit is toch wel een heel ander verhaal. Het rapport van uh, afgelopen vrijdag geeft aan... dat in 16 uh, zaken die onderzocht zijn... er 14 zaken sprake is van belangenverstrengeling... of echt machtsmisbruik. Maar ja, deze burgemeester kiest de aanval. Ze heeft ook een nieuwe woordvoerder gekozen. De ons alle bekende Klaas Wilting is nu opgedoken. Ach. En ze zal dus een enorm offensief gaan beginnen... om haar eigen naam te zuiveren. Maar of dat gaat lukken, is mijn de vraag. Dat begon vandaag met een interview. Robert Bas, hoorde u over... Uh... De toestand in Schiedam. Een andere crisis, de schuldencrisis in Brussel natuurlijk. Daar debatteert het Europese parlement op dit moment over die crisis. Het is een ingelaste vergadering. Officieel komt het parlement pas volgende week terug van recess. Chris Ossendorf, waar duidt dat op, deze ingelaste vergadering? Nou, vooral op dat het parlement toch zich gerealiseerd heeft... dat het eindelijk eens tijd zou worden om zich er ook mee te gaan bemoeien. Want uh, het is wel een zomer geweest... maar de Europese crisis was een beetje op zijn heet deze zomer. Uh, dus de ministers van Financiën, de regeringsleiders... zijn allemaal bij elkaar geweest, bij de Europese Commissie is gepraat. Maar het parlement, die bleef lekker op vakantie. En nu dachten ze, het gaat wel allemaal heel erg lang duren. Dus we gaan uh, praten, debatteren over wat er gebeurt. Ook wel weer heel erg logisch, want het ongeduld bij iedereen... Uh, neemt echt enorm toe, 21 jaar. July... Je weet nog, was er die crisis stopt, toen zijn er afspraken gemaakt. Hoe gaan we Griekenland overeind houden en hoe gaan we de euro redden? Maar sindsdien is er nog niks gebeurd, nog niks echt in werking getreden. Het noodfonds, dat zou in de gelegenheid moeten komen... om ook staatsschuld op te kopen, om te zorgen dat problemen niet oplopen. Dat kan nu nog niet. Dat hele tweede reddingsplan voor Griekenland... waar zo hard aan is gesleuteld, is nog steeds niet in werking. Dus het wordt toch echt tijd dat er een keertje knopen worden doorgehakt... en dat alle parlementen in gaan stemmen met die maatregelen van een maand geleden. En er wordt hierover gepraat. Een beetje druk op de ketel houden is het? Is het is het alleen druk op de ketel of is er ook een soort eenheid over de oplossing die wellicht kan worden aangedragen door de, het parlement? Ja, het parlement die hamert wel heel erg op... dat er toch echt meer discipline moet komen van de landen zelf. En daar heeft het parlement ook al maandenlang een discussie over... met de Raad van Regeringsleiders. Het probleem is een beetje, eh, Frankrijk ligt vooral dwars. Frankrijk wil niet dat er straks een mechanisme komt... waardoor ze automatisch straf kunnen krijgen van Europa... als ze zich niet aan de regels houden. En het parlement vindt al maandenlang dat dat wel er moet komen. Dat de enige oplossing van de crisis en het voorkomen van nieuwe crisissen is... dat als landen er een zootje van maken, dat ze een tik op... De Vingers krijgen. En wel automatisch vanuit Brussel. Nou, dat gevecht dat duurt al heel erg lang. Het parlement is wel eensgezind in de positie dat uh, Frankrijk moet inbinden, dat er nu echt nieuwe regels moeten komen, dat die ook afdwingbaar moeten zijn. En daar wordt wel heel erg op gehamerd vandaag. Uh, voorzitter Trichet van de Europese Centrale Bank heeft ook zijn opwachting gemaakt vanwege Brussel. Wat zei hij? Hij had nogal wel wat te verantwoorden, want de centrale bank is op, op dit moment de enige redder in nood. De centrale bank die koopt massaal staatsschuld op van landen die in de problemen zijn. En de laatste tijd is dat vooral ook van Spanje en Italië... om te zorgen dat die rentes een beetje uh, houdbaar blijven. Om dat te doen worden er miljarden ingestoken, maar het is eigenlijk niet de taak van de centrale bank. Dus Trichet heeft dat, hier, dat beleid hier uh, verdedigd door te zeggen... ja, het is toch echt wel onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor prijsstabiliteit in Europa. En daar valt dit ook. Onder. En verder heeft hij geprobeerd wat onrust weg te nemen. Die is ontstaan over de uh, positie van banken in Europa. Banken hebben problemen om aan geld te komen op dit moment. Trichet heeft gezegd, uh, er is van alles aan de hand. We mogen ons over van alles zorgen maken. Maar we moeten ons wel realiseren dat de banken er veel beter voor staan... dan aan het begin van de crisis. De reserves bij banken zijn veel beter. We testen die banken. Dus ook al zijn er wel wat problemen... en vinden we dat die banken nog sterker moeten worden... we moeten het ook niet overdrijven en ons realiseren... dat die banken wel redelijk zijn sterk zijn. En verder ook van Tricia weer een oproep aan de politiek. Jongens hou op met het geruzie, hou op met het gekibbel en zorg ervoor dat de afspraken die zijn gemaakt om de euro te redden, dat we dat ook echt gaan doen, want dat is wel erg noodzakelijk. Nou, Brussel, Christoph Snurf, dank je. Zometeen in Turkije gaan ze oude beelden, 2000 jaar oude beelden, gaan ze verkassen van een berg naar een museum. Verkeer op de Nederlandse wegen, Wijnand Zwaan, bij de ANWB. Utrecht is de avondspits nog in volle gang. In de rest van het land is het echt een aflopende zaak. Behalve dan de A15, van Gorken bij Nijmegen... loopt het nog steeds flink vast bij de afsluiting bij Echtot. 7 kilometer, stukje verderop, gebeurde een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Den Bosch, maar er staat wel file nu op die omleidingsroute... op de A59, tussen Nuland en Knopend Paalgraven, 7 kilometer. De andere kant op is de A15 ook nog steeds dicht bij Knopend Valburg. Ongeluk is er gebeurd op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Botbektunnel staat er drie kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Gaddafi vormt nog steeds een bedreiging voor Libië en de rest van de wereld. Dat zegt de voorman van de Nationale Overgangsraad, Mustafa Abdul Jalil. Volgens Jalil moeten de NAVO en andere bevriende landen... de opstandelingen nu niet in de steek laten. Verslaggever Hans-Jaap Melissen is nog altijd in Tripoli... Hans-Jaap, die vrees van Jalil voor Gaddafi, wordt die door veel Libiërs gedeeld? Ja, veel mensen zijn wel bang dat zolang Gaddafi niet is opgepakt... hij een verstorend element kan zijn in het nieuwe Libië. Uh, een inspiratiebron voor mensen die uh, altijd al in het geloofd hebben... en dat nog steeds willen blijven doen... Maar dat Jalil dan zegt, ja, hij is een bedreiging voor uh, de wereld ook, dat is een beetje Arabische retoriek, denk ik. Dat zal, dat zal wel loslopen. Maar hij wil vooral, denk ik, de aandacht blijven vestigen op Libië. ...op de steun van de NAVO, die dit nog hard nodig heeft. Uh, de de opstandelingen hebben geen luchtmacht En zolang ze nog aan het vechten zijn en onderhandelen... ...en wat dan ook allemaal bij zitten bijvoorbeeld, is de oorlog nog niet voorbij. En als je het hebt over onderhandelen, waar, is dat over het lot van Gaddafi waar ze over onderhandelen? Nou, ik vraag me af of dat nog een echt element is op dit moment, hoor. Uh, volgens mij met, met, met niemand waar die zit. En... Um, de opstandelingen hebben we altijd gezegd, wij onderhandelen niet over het lot van Gaddafi. Uh, we hebben... Dat nooit gedaan, ook niet toen we zwak stonden en nu zijn we sterk en we zullen gewoon doorvechten en, en te pakken krijgen. Maar je weet natuurlijk nooit exact wat achter de, de schermen gebeurt. Aan de andere kant, ik denk zelf dat Gaddafi een, een, een buitengewoon een redelijk comfortabele plek heeft gevonden ergens, uh, of dat nou in Libië is of daarbuiten. Maar, maar dat zijn allemaal van die dingen achter schermen waar we totaal geen vinger achter kunnen krijgen. Maar ja, Your guess is as good as mine. <laughs> zeg, en zolang die strijd <laughs> nog niet gestreden is, wat, wat merk jij van de angst van, van Libiërs? Ja, ik, eerder heb je wel eens mij gevraagd: van, uh, ben je ook wel veel gaddafi mensen weer inmiddels tegengekomen? Dan had ik in Benghazi nogal ...dat ik dat soort figuren uh, toch weer sprak. En dat heb ik nu de laatste dagen, dat is me dat nog keer regelmatig overkomen. Dat zijn mensen bijvoorbeeld die met veel veel angst leven ook. Naast de gewone burgers die nog steeds denken dat het. ...te onveilig is om je winkel te openen. Maar die, die voormalige Gaddafi-aanhangers... ...en sommigen zeggen van... ...ja, ik doe maar nu opportunistisch... ...en ik, ik probeer maar mee te draaien in het nieuwe Libië. Maar die, die zijn heel erg bezorgd ook over de veiligheid... ...en ook over afrekeningen. En hier, waar ik nu zit... ...ik zit in een buurtje aan de zuidkant van Tripoli. De schuin overburen, dat zijn Gaddafi-aanhangers. Dat is een mevrouw met, met kinderen. En die mevrouw heeft ook met geweer geschoten in de dagen van de val van Tripoli. Ze, de rebellen zijn dan naar binnen gegaan, hebben het geweer afgenomen en ze zitten nu eigenlijk in een soort huisarrest. En zo zitten er heel veel mensen in de stad aan die niet eigenlijk, die weten niet precies wat er met hen verder gaat gebeuren. Worden zij straks berecht of zitten ze in dat huis, komen er straks weer mensen langs die... Uh, de is hier kort en klein geslaan, dat gebeurt ook. Dus zijn er zijn op kleine schaal allerlei dingen die worden uitgevochten in Tripoli. Ja, want de overgangsraad, die wil liever niet dat er wraak wordt genomen, maar de vraag is, hebben ze iedereen wel onder controle? Ja, dat hebben ze natuurlijk absoluut niet, net zoals de overgangsraad inmiddels heeft verboden dat het in de lucht wordt geschoten, maar terwijl ik dit zeg, hoor ik het weer hier vlakbij. We uh, willen de, dat die primitieve manier van vreugdevuur, die ook nog gevaarlijk voor omstanders kan zijn, dat ze zo gauw mogelijk... Uh, weer laten verdwijnen. Ik zag wel vandaag uh, politieagenten op straat voor het eerst. En een paar mensen echt duidelijk in militair uniform met een verse rebellenvlag op uh, de bovenarm. En dat was wel een beetje in de buurt van hotels waar journalisten zitten. Dus daar willen ze denk ik de eerste een goede indruk maken. Maar ja, het gaat allemaal heel erg langzaam. 90% van de winkels is nog steeds niet open. Elke dag gaat er al meer, uh, komt er meer in beweging in deze stad. Maar de argwaan en angst is er nog steeds. En ja, dat mensen toch zullen denken dat Gaddafi ooit echt terugkomt. Dat, dat niet meer. Maar in hun hoofden leeft uh, zijn manier van doen nog steeds, denk ik. Als ik mensen interview, zijn ze nog steeds bang om hun achternaam te geven. Bijvoorbeeld, toch bang voor wie dan ook. En, en die overgangsraad waar we het over hebben, zit die nu al in, in Tripoli om de boel vanuit daar te gaan besturen? Of, of blijft die in Benghazi? En er zijn on, uh, mensen van die raad hier inmiddels gearriveerd. Uh, maar anderen daarvan, uh, de leiders hier, die reizen een beetje uh, de regio door. Want Jalil deed zijn uitspraken in Qatar waar hij de minister van Defensie van de NAVO sprak... ...die zijn vooral bezig uh, internationaal steun te krijgen... ...ook om nog meer geld los te krijgen voor, uh, voor Libië, voor het de goede. Dus, dus en die mensen zitten in verschillende hotels... ...en drie grote hotels eigenlijk open waar ze kunnen zitten... ...en dan geven ze wel elke dag een persconferentie... ...maar er is natuurlijk nog maar een heel moeizame begin van een nieuwe regering... ...waar zoveel gebouwen hier uh, gebombardeerd zijn of geplunderd... ...en uh, waar zoveel mensen nog helemaal niet gearriveerd zijn... Het gaat allemaal heel, heel erg langzaam, denk ik. Je refereerde even heel kort aan de slag om Sirte aan het begin van dit gesprek. Opstandelingen die zeggen dat het nog tien dagen duurt... voordat de stad is veroverd op Gaddafi, waar zijn grootste steun nog steeds is. Wat voor berichten bereiken jou daarover in Tripoli? Ja, je hoort je berichten over onderhandelingen... De overgangsraad heeft ook tegen mij gezegd... Zei, ja, van we willen best wel praten met die stammen die daar zitten. Er zitten een paar stammen eigenlijk die ja, pro-Kaddafi zijn... maar er zitten ook mensen die tegen Kaddafi zijn... en ze proberen daar een beetje een balans in te vinden. Ze willen niet te lang praten... want dan gaan ze er gewoon militair in, zeggen ze. Maar ze weten ook dat die... dat is echt wel een stevig bolwerk... veel lastiger misschien wel in te nemen dan, dan Tripoli. Uh, en dat gaat dan ten koste van heel veel mensenlevens... aan beide kanten. Dus op die manier gaat het. En die tien dagen, is meer zo'n periode... dat ze er nog mee bezig zouden willen zijn... maar als het... Heel langzaam gaat. Ja, dan, moet, dan moeten ze wel er langer mee bezig zijn. Maar dat is ook, dan ook gevechten waar ze steun van de NAVO bij nodig hebben. En dus daarom denk ik dat er ook vrij grote woorden worden gebruikt eh, vandaag over de dreiging van Gaddafi, en zolang hier allemaal niet is opgelost. De overgangsraad durft nog niet eh, de steun van het Westen los te laten. En wat maakt het zoveel moeilijker om zichten in te nemen als je vergelijkt met de Hoofdstad? Nou, daar hebben ze uh, zich behoorlijk ingegraven. Dat zijn de berichten wel. Uh, ook van de oostkant komen uh, rebellen die kant op en Dat zit daar al heel lang vast. En dan zijn ze op een plaatsje bij Jarat. Dan zijn ze een beetje voorbij. Maar daar. Ik weet dat in daar die, in die buurt hele zware stellingen al gestaan hebben. En die zijn ook wel gebombardeerd door de NAVO. Maar op de een of andere manier lukt het de rebellen daar niet om uh, militaire sterke vuist uh, te maken. En daar zijn toch, toch uh, naar verhouding te veel mensen die nog wel in Gaddafi uh, geloofden. Dus dan kun je ook gebruik maken van huizen. Als je guerrillaoorlog oorlog wil voeren, als je met zijn stap wil inlokken en dan met ze wil vechten. Dan ben je wel afhankelijk van bewoners die jou niet gaan verraden als sluipschutter. En dat is hier in Tripoli wel veel meer gebeurd. mensen zeggen, ja, er staat iemand op ons dak en die uh, moet je er maar van afschieten. In zitten zullen er toch veel mensen nog wel zijn, lang niet allemaal, maar die, die dan denken van nou laat die man maar lekker staan, en schiet maar op die bellen. Gaan we zien de komende dagen. Fijn dat we een rustiger gesprek hebben kunnen voeren met jou in Tripoli, Hans Jan Medersen. Uit de Afghaanse provincie Kunduz komen berichten dat lokale agenten... die door Nederland zullen worden opgeleid, dat die eventueel een enkele keer... in noodsituaties zullen worden ingezet bij gevechten tegen de Taliban. Nou, volgens SP-kamerlid Harry van Bommel, geharnast tegenstander... van die politietrainingsmissie daar, is dat tegen de afspraken in... die het kabinet en de Tweede Kamer hier gemaakt hebben. In Kunduz worden agenten ingezet uh, bij operaties tegen de Taliban... Dat is vorige week nog gebeurd. En de politiecommissaris van Kunduz heeft aangegeven... dat ook in de toekomst politieagenten zullen worden ingezet bij operaties tegen de Taliban. Dat is een strijd met de afspraak die gemaakt is tussen Nederland en Afghanistan. Het is een strijd met de afspraak die gemaakt is tussen premier Rutte en de Tweede Kamer. Hij heeft expliciet aangegeven dat door Nederland opgeleide agenten... niet zullen worden ingezet voor paramilitaire taken. Maar ze mogen zichzelf wel verdedigen in noodsituaties. Verdedigen wel. In Kunduz loopt ook de taliban rond. Die voeren daar acties uit, gericht tegen de rechtelijke macht, tegen de politie en tegen anderen. En wanneer er sprake is van een aanval, dan mogen zij zich ten alle tijden verdedigen. Maar dat is wat anders dan op operatie gestuurd worden. Geplande operaties, wetende daar zit een groep taliban, die gaan we nu overmeesteren, aanvallen of aanhouden. En wat verwacht u van uw collega oppositiepartij GroenLinks? GroenLinks was de partij die de meeste voorwaarden heeft gesteld aan deze uitzending. De Kamer heeft besloten dat die uitzending er moest komen. De SP was daar niet voor, maar het is nu wel een politiek feit. Als nu aan die voorwaarden niet wordt voldaan... Ja, dan zal GroenLinks uit eigen geloofwaardigheid... omwille van de eigen geloofwaardigheid de steun moeten intrekken. Ik denk dat een andere conclusie niet mogelijk is. De steun aan de missie intrekken betekent ook dat er geen meerderheid meer voor is. Dat klopt. En het kabinet zal zich dan af moeten vragen of die missie dan wel vervolgd kan worden. Er zitten al Nederlandse militairen, maar de missie is nog niet op volle sterkte. Het, werk, het echte werk moet nog beginnen. Ja, wanneer er dan aan het begin van zo'n missie geen meerderheid meer is voor zo'n missie... dan kun je dat met zo'n gebrekkige politieke steun ook niet voortzetten. U zegt GroenLinks moet die steun intrekken vanwege haar eigen geloofwaardigheid. Maar zou dat ook niet ongeloofwaardig zijn om een half jaar nadat je eerst ja gezegd hebt... plotseling weer nee te gaan zeggen? Als je zulke belangrijke voorwaarden hè, over de taken die de mensen die daar gaan uitvoeren... Euh, als er aan zo'n belangrijke voorwaarden niet wordt voldaan... en dat blijkt gedurende de rit, dan moet je bereid zijn om euh, alsnog de steun in te trekken. Hier geldt beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En hier is volgens mij ook de wenste vader van de gedachte. Nou, de praktijk toont hier aan dat wat wij vooraf dachten... namelijk dat er aan die voorwaarden niet zou worden voldaan... Uh, dat de praktijk hier uh, de voorwaarden en de theorie van GroenLinks inhaalt. Anders Kamerlid Harry van Bommel, Wilco Boom sprak met hem. En GroenLinks wil voorlopig nog niet voor de microfoon reageren. Blijven we aan het eind van deze uitzending ongeveer in de regio Oost-Turkije. Want de wereldberoemde koningsbeelden op de berg Nemrut Dagi in Oost-Turkije gaan naar het museum. De 2000 jaar oude beelden zouden namelijk te veel te lijden hebben van de weersomstandigheden in die streek. En ze worden zeer waarschijnlijk vervangen door replica's. Turkije-correspondent Bernard Bouwman. We hebben het hier wel over een hele grote attractie, die koningsbeelden van Nemrut Dagi. Nou, het zijn prachtige beelden. Het is uh, 2000 jaar geleden gemaakt, zoals je al zei. Staan daar op de bergen. Uh, koud in de winter, warm in de zomer. Het zijn uh, beelden van goden en ook van koningen, inderdaad. En ze zijn ooit eens gemaakt door koning Antiochius. Die als het ware een nieuwe godsdienstcultus wilde beginnen. Om zijn heterogene rijk met vele culturen en volken. om die wat meer bij elkaar te uh, krijgen. En het zijn prachtige beelden. En het is zeker de reis waard. Ik zat even te kijken op internet, dan zie je een grafheuvel liggen van die beelden. De stenen hoofden van Zeus, euh, Mitras, euh, andere goden en leeuwen en adelaars. Zijn ze echt zo prachtig? Gaan er zoveel mensen naartoe? Nou ja, er zouden heel veel mensen naartoe kunnen gaan, waar het niet dat het wel een lange reis is. Die wel de moeite waard is, maar het is wel een lange reis, want je moet die berg op. Bovendien is het in Zuidoost-Turkije. En daar heb je natuurlijk heel veel uh, geweld van de PKK van Abdullah Öcalan -e -e gehad de afgelopen jaren. Dus het is een prachtige attractie, die eigenlijk meer aandacht uh, verdient dan die krijgt. Maar helaas, als daar replica's worden neergezet, dan zal die aandacht niet groter worden, vrees ik, van toeristen. Nee, dan houd ik meteen op, dan gaat iedereen direct door naar het museum. Ja, door naar het museum. De minister van Cultuur, meneer Gunnar, die gezegd heeft dat die replica's daar komen. Die zegt overigens wel dat hij hele goede redenen heeft om dat te doen. En uh, daar is ook wel uh, zijn argument voor. Want als je foto's bekijkt van hoe die beelden er tientallen jaren geleden uitzagen en nu. dan zie je dat de contouren van die gezichten toch beginnen te vervagen. Het is daar echt ijskoud in de winter. Het is ke keiharde wind. Er is heel veel stof. Dus die beelden die hebben echt ontzettend te lijden. Maar dus dat is het indien... dan toch al 2000 jaar? Ja, dat is waar. Maar ja, de moderne maatschappij die stelt wat hogere eisen misschien dan uh, vroeger. In termen van uh, milieuverontreiniging, in termen van zure weet voor wat, wat er allemaal in die wind en het stof kan zitten. Maar het gaat nu toch inderdaad vrij snel. En de minister vindt het althans tijd om in te grijpen voordat je geen eens meer kunt herkennen wie of uh, om welke koning of uh, godheid het gaat. Wat zeggen archeologen? Nou ja, die zijn een beetje boos, de meeste althans. Want datzelfde ministerie van Cultuur... had nou juist enige tijd geleden een plan uh, laten opstellen... om die beelden te beschermen en te redden. En er waren allerlei ideeën om ze te beschermen met glas... met een glazen constructie, met tenten. En die archeologen die hadden het idee dat het nogal wat te doen was. Maar ja, de minister heeft nu in zijn wijsheid... toch min of meer besloten dat het allemaal niet voldoende is... en dat de beelden weg moeten en dat er replicaat moeten komen. En daar gaan ze dan 2000 jaar oude beelden richting museum. Na jarenlang, zo lang twee uh, millennia op die Bergnemroet daar niet te hebben staan. Peter Bauman, dankjewel. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal. Tim en ik wensen u een fijne avond. En wij gaan naar Kasper Kooi van WNL, want avondspits na half zeven. Kasper, met daarin. Ja, goedenavond Tim, goedenavond Lucella. Daarin aandacht voor ouderen die onterecht nog steeds te veel betalen... voor bijvoorbeeld een extra broodje of een extra WC-rol. En we hebben aandacht voor de redding van de oer kaneelstok... die van die ene fabriek in Oosterhout. Dat is dus zo straks bij WNL op 1. Het is sale bij Swiss sense. Geniet van een gezonde nachtrust... op een complete elektrisch verstelbare boxspring, inclusief topdekmatras.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 Adverteerders op internet bieden gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren als ze niet willen dat hun surfgedrag wordt gevolgd. Die krijgen dan geen advertenties meer te zien van sites die ze hebben bekeken. Interneters die nu bijvoorbeeld een vakantiehuisje zoeken zien in advertenties op andere sites dezelfde huisjes weer voorbij komen. De adverteerders zetten vanaf morgen een kruisje boven zo'n advertentie waarmee de internetter naar een volg me niet register wordt geleid. Busmaatschappij QBus mag vanaf eind volgend jaar... het streekvervoer verzorgen in de regio Utrecht. Nu rijden er nog bussen van Connection. Aero Jazz FM komt terug in de Eter. Eigenaar XC Jazz heeft een landelijke FM-vergunning gekregen... voor de jazz Sender. Het radiostation zat van 2004 tot en met maart 2009 ook in de Eter... maar moest die uitzendingen staken vanwege financiële problemen. Het is de bedoeling dat Aero Jazz vanaf 1 september... weer op de FM te ontvangen is... En de Europese beurzen zijn de week goed begonnen. In Amsterdam sloot de AEX-index 1,7% hoger op 281 punten. Bijna alle fondsen boekten winst. Met als koploper het postbedrijf Post.nl, dat een koerssprong van bijna 6,5% maakte. En ook de andere Europese beurzen deden het goed. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Naast me zet Gerrit Hiemstra. De buiigheid is aan het afnemen, alleen in het noorden zitten nog een paar. En ook de wind neemt wat af, maar aan zee blijft de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vracht, vooral in de kustgebieden nog steeds, kans op een enkele bui. In het binnenland blijft het droog en het koelt af naar een graad of 11 aan zee tot 8 graden in het binnenland. Morgen is het weer in grote lijnen vergelijkbaar met vandaag, maar toch iets positiever. Nog altijd kans op buien, voornamelijk de noordelijke helft van het land. De zuidelijke helft droog en daar ook af en toe zon. Het wordt 17 à 18 graden. Dat is nog steeds aan de koele kant. De wind waait morgen uit het westen of west-zuidwesten... is matig op de Wadden net vrij krachtig windkracht 5. En woensdag kunnen in het noorden nog steeds enkele buien voorkomen. Vanaf donderdag blijft het droog en wordt het ook geleidelijk warmer. Donderdag een graad of 18, vrijdag 20 en in het weekend rond 22 graden. ANRB-verkeersinformatie. Ah nee, de avondspits mag op de meeste plaatsen voorbij zijn. Toch zijn we nog niet helemaal van de problemen af. De A15 is nog steeds dicht van Gorkum naar Nijmegen... tussen Echtold en Andelst, na het ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Tielwest en Echtold levert dat maar liefst 7 kilometer file op. Omrijden is het beste vanaf knopendijl via Den Bos over de A2 en de A59... Op die A59 is het wel vrij druk. Er staat richting Nijmegen inmiddels tussen Nederland en knooppunt Paalgraven 5 kilometer. Maar de vertraging is wel minder dan op die A15. De A15 de andere kant op vanuit Nijmegen is ook afgesloten... bij knooppunt Valburg tot aan Dodewaard. Ook dat gaat dan wel even duren. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. Andere files die eruit springen staan op de A12 van Utrecht naar Arnhem... bij Driebergen 8 kilometer... Uh, op de A15 is een ongeluk gebeurd naar Europoort bij de Botbek tunnel, 4 kilometer daarachter. De linkerrijstrook is dicht. En de file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort is nog opvallend lang tussen knooppunt Rijnsweert en de Afrit ten Dolder, 6 kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Kasper Kooi. Hulpbeoefende ouderen betalen nog steeds te veel voor extra's en oer snoepgoed gered van de ondergang. Maar eerst, de maat is vol voor de Nederlandse Zorgautoriteit. Het afgelopen jaar zijn er onterechte bijbetalingen van de AWBZ geweest. Goedenavond, live vanaf de redactie van WNL is dit avondspits. Want bij de autoriteit komen nog steeds klachten binnen. En nu willen ze daar aan neming en shaming gaan doen. Natasja Wijnbeek, goedenavond. Ja, goedenavond. De maat is vol, zegt u. Ja, dat klopt, ja. Want? Nou, vorig jaar hebben wij uh, veel meldingen gekregen over onterechte bijbetalingen in de AWBZ... We hebben toen een onderzoek gedaan of die meldingen terecht waren of niet. En toen bleek ook dat de regels nog niet helemaal duidelijk waren op bepaalde punten. Dus die zijn aangescherpt. Er is met iedereen gesproken. Zorgaanbieders zijn gevraagd om hun regels daarop aan te scherpen... zodat het allemaal weer zou kloppen. Ja, want waar hebben we het over? We hebben het over ontrichte bijbetalingen. Ja. Waar, waar moet ik aan denken? Nou, bijvoorbeeld... Het gaat om zaken die al in het verzekerde pakket zitten... waarvoor je verzekerd bent in de AWBZ. Zoals bijvoorbeeld toiletpapier... Of het wassen van, uh, van beddengoed en handdoeken. Ja. En dat gaat dan om, om die ene extra wc-rol? Daar gaat het dan om? Ja, het gaat erom dat mensen niet moeten, bijbe hoeven, moeten hoeven bijbetalen voor zaken waar ze al voor verzekerd zijn. Ja. En nu gaat u aanneming en shaming doen? Ja. Dus u gaat bekendmaken bij welke zorginstelling dat het geval is? Nou, we hebben nu een viertal zorginstellingen in het vizier. En dan zijn we dus aan het controleren of de meldingen die daarover gedaan zijn, of die kloppen. Ja. En als dat het geval is, dan uh, zullen wij die namen ook echt bekend gaan maken. Zodat instellingen, uh, voor instellingen heel helder wordt dat ze hiermee moeten stoppen. Ja, hoe controleert u er eigenlijk op? Nou, we gaan bij die instellingen zelf na uh, op welke manier zij rekeningen vragen aan uh, hun bewoners. Ja. En uh, voor welke zaken zij dus uh, bijbetalingen vragen. Want voor bepaalde zaken mag je ook best bijbetalingen. Ja. Bijvoorbeeld voor extra's, een extra flesje wijn. En, uh, nee, een, dat begrijp ik ook wel. Ja, maar voor dingen die, uh, die al in het verzekerde pakket zitten, daar mag het gewoon niet. Ja, en dan hebben de uh, bewoners en uh, uh, de hulpbehoevenden zelf uh, inzicht... en kunnen ze ook een keuze maken of ze misschien naar een andere zorginstelling Juist. gaan. Juist, ja. Dat is ook het idee. Want dat gebeurt ook niet zo vaak nog, hè? concurrentie tussen die zorginstellingen. Nee, en door nu de namen bekend te maken, dat is ook wel echt een zware sanctie... maak je het voor cliënten ook duidelijk waar het bellen niet goed gaat. Ja. Het is duidelijk. Hartelijk bedankt. Ja, we graag gedaan. Tot ziens. Natasja Wijnbeek was dat. Door naar financieel nieuws. Flinke winst op de Europese beurzen. De ax index sloot uh, 1,7% hoger op 281 punten. Simon Wiersma, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, positief nieuws. Komt allemaal door uh, de Amerikaanse centrale bank, geloof ik. hè? Maatregelen daar. Ja, die hebben, nou, die hebben nog geen maatregelen aangekondigd uh, afgelopen uh, vrijdag. Ben Menenke heeft gezegd, nou, uh, nog geen QE3. Hij heeft er ook uh, nog geen besluit over genomen. Wel is het zo dat ze bij de volgende beleidsvergadering in september een dag extra ervoor uittrekken... om eens goed te kijken naar de stand van, van de economie uh, en wat ze mogelijk zouden kunnen gaan doen. Uh, ik denk het belangrijkste nieuws vandaag, een Griekse bankenfusie. Ja. Ja. Twee, twee van, de, van de drie grootste banken van Griekenland. Eurobank heet dat geloof ik. En Alfa Bank die konden gaan aan om te gaan fuseren. Klopt. De nummers twee en nummer drie in, in Griekenland gaan fuseren. En dat is goed nieuws. Dat is in ieder geval een goede basis voor, uh, voor de bankensector in, in Griekenland. En je ziet dat er ook behoorlijk positief op wordt gereageerd. Uh, bij de banken zelf 30% omhoog de aandelenkoersen. Ja. En de beurs in Griekenland per tot 14% omhoog. Ja. En dat geeft toch in ieder geval weer wat... Uh, wat vertrouwen En uh, daarnaast was er een, een goed makercijfer uit, uh, uit Amerika vandaag. Consumentenbesteding over de maand juli, die kwamen wat hoger uit dan verwacht. Dus het lijkt erop dat de flexibiliteit van de Amerikaanse consument uh, toch best wel hoog is. Ja. Uh, Londen is dicht geloof ik hem? Londen is dicht, die hebben daar een uh, Summer Bank Holiday zoals dat dan zo mooi heet. En Londen is toch het financieel centrum van Europa. Dus de volumes waren vandaag wel erg laag en dat ja. is wel wat opgemerkt moet blijven. Uh, ook in Amerika is het toch wel wat bijzonders. Uh, we staan daar behoorlijk plus. Uh, maar niet iedereen is aanwezig in, in New York. Nee. Uh, omdat het gewoon moeilijk is om naar het financiële centrum te komen. Vanwege nog ja, de, de nabeeën van de, de storm Irene. Ja, ja, de orkaan. Uh, blijkt allemaal, uh, allemaal mee te vallen daar gelukkig. Simon Weersma van ING, hartelijk bedankt. De oer-Hollandse kaneelstok uit Oosterhout is gered. De ambachtelijke snoepfabriek eh, Rens Joosen Suikerwerken... ging enkele weken geleden failliet, maar maakt nu een doorstart. Joosen verkocht zijn bedrijf zes jaar geleden... en toen werd er afgestapt van het oorspronkelijke idee... en dat leverde grote problemen op. WNL's Elende Lamars sprak met de nieuwe eigenaar Jan-Harm Spijkervet. Hij brengt snoep terug naar de oorsprong. Nou, dit bedrijf is een, is een specialistisch bedrijf. Die maakt specialiteiten. Oud-Holland snoep... En, uh, en zo gaan we het in de markt zetten. Dus het bedrijf maar dat op. deden ze toch al de afgelopen jaren? Dat deden ze ook al. Maar ze hebben dat gaan uh, produceren in, in een meer een uh, inlijnproductie noemen we dat. Dus men gaat het goedkoper maken. Men probeert de kostprijs, he, de vraag ook vanuit uh, supermarkten, vanuit groziers. Van het moet goedkoper, want we hebben economische crisis. Dus ja, uh, mensen die hebben minder te besteden. Maar je moet niet de kwaliteit van producten aanpakken. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we zien er wel brood in... en we gaan gewoon het product weer zo maken als het was. Dus is een recept bijvoorbeeld van de, de originele Stuvé-noegat uit 1860... en de originele Oosterhoutse kaneelstok van 1896. En ja, wij vinden dat we volgens dat procedé moeten produceren... met die suikers, met die kaneelolie, met die kaneelpoeder bijvoorbeeld. Ja, en dat gebeurde dus niet meer de afgelopen jaren? Dat gebeurde niet meer. Men heeft dat ingewisseld voor goedkopere kwaliteiten... Ja, en daar zie je dan het effect van. Want dan zeggen mensen, die stok is te hard of die is uh, niet lekker. Opvallend iemand is ook teruggekeerd met uh, de overname van u. Rens Joze zelf. En hij kan mij als geen ander uitleggen wat dat ambachtelijke proces is, denk ik. Hij weet precies wat hij heeft ontwikkeld tot, uh, tot uh, 2005. Want op 1 januari heeft toen zijn bedrijf verkocht. En ja, hij weet dat als geen ander hoe hij zijn eigen machines weer uh, goed aan de praat krijgt... met de juiste ingrediënten en, en juiste uh, processen. Nou, dan ga ik maar even naar binnen en dan ga ik het maar even aan Rensio's zelf vragen. Wat is hier nou ambachtelijk aan? Het ambachtelijk aan? Nou, als je eens even rondkijkt, je ziet dat heel veel mensen zeg maar, toch het product ook nog met de handen aan moeten raken. Maar dat volgt niet alleen het ambachtelijk, maar dat, dat is al een onderdeel van de ambachtelijkheid. Uh, tweede uh, zaak is dat de uh, uh, kwaliteitsnorm heel hoog ligt van dit product... En dat vraagt dan een ambachtige begeleiding, waarbij eh, mensen meer moeten doen dan alleen maar een knopje aanzetten. Men moet product vormen. Als we even verder kijken, ik sta, uh, sta hier bijvoorbeeld bij een pallet met uh, heel veel kilo's suiker. Er liggen er hier ook een paar op tafel. Wat, wat is daar mis mee? Nou, die zijn afgekeurd. Uh, afgekeurd? Ja, suiker ja, afgekeurd? Ja, sinds ik uh, weer betrokken ben uh, afgelopen vrijdag heeft uh, Jan Harren mij gevraagd om weer adviseur, adviseur van zijn bedrijf te worden heb ik gezegd, nou het eerste wat ik ga doen is zeg maar de kaneelstokken bekijken. Wat normaal gesproken vroeger we helemaal niet weg... of tenminste afgelopen jaren niet weg geconstateerd, hebben we nu gezegd, die willen wij niet tussen hebben... want daar gaan wij geen kaneelstok van maken, want dat past niet. Want even voor de duidelijkheid, als we naar die suiker zouden kijken die afgekeurd is... wat is hier dan mis mee? Want ik zie gewoon suiker in die, die, die daar op de pellets liggen, die wel goed zijn. Dat is volgens mij ook gewoon suiker. Wat is het verschil? Ja, het verschil is eh, zeker de kleur van de suiker en de, en de, en de vochtigheidsgraad van het product... Uh, hij is niet geschikt voor onze, voor onze producten. Zo, Renzo's, we zijn even uit, uh, uit de fabriek gestapt. We ligt hier nu een, uh, een kneelstok voor ons. Uh, dat is eentje die al, al aan de, de, de goede waarde bijna voldoet? Voor drie kwart. Nou, ik kan niet anders zeggen dat dat, dat uh, voor mij smaakt hij al heel goed hoor. U bent nu weer betrokken bij het bedrijf. Um, dat was de afgelopen zes jaar tot aan het fungiment dus uh, wel anders. Um, hoe heeft u daar die afgelopen zes jaar naar gekeken? Want ik kan me voorstellen dat u toch vaak gedacht heeft... had ik het maar niet verkocht. Ja, dat is natuurlijk achteraf praten. Uh, ik heb er ooit wel, best wel eens meer dan eens over nagedacht... heb ik wel de goede keuze gemaakt. Maar goed, uh, je maakt even eenmaal keuzes in je leven. En, niet, en uh, dan moet je verder. En uh, Een uh, gedane zaak neem geen keer, is een uh, bekend gezegde. Maar... Uh, het is nu wel zo dat ik nu ik weer betrokken ben bij, uh, bij dit productieproces. Ja, dat voelt me toch wel heel goed. Bijdrage was dat van WNL's Elende Lamar. Nu aandacht voor de best of... De avondspit, want we zijn nu uh, nou, bijna een jaar bezig met dit radioprogramma. En vanaf volgende week stopt het en komt hier Joost Eerdmans op dit tijdstip met Talk Radio. Later maken we daar meer over bekend hier bij WNL. Eerst nog een, een ander onderwerp, want er is een ruim een, een, een ware run op volkstuintjes. Als je er eentje wil hebben, dan moet je toch wel één of twee jaar wachten. Mensen verbouwen door de EEC-uitbraak liever hun eigen groenten. En afgezien daarvan, het is veel goedkoper om je groenten te plukken... dan te kopen bij de groenteboer.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 En waarom doet u dat eigenlijk? Waarom, waarom heeft u zo'n volkstuintje? Het is gewoon een hobby. Is gewoon, en, en het is ook wel lekkerder dan uit de supermarkt. Dat moet ik ook wel even toegeven. Maar, maar het is wel veel onderhoud, denk ik, zo'n zo tuintje, denk ik. Ja, tuintje. Nee, het is een tuin die u eigenlijk heeft. Het is hopeloos. Ik bedoel, vooral nu zo met de, met de regen en de zon... dan gaat. schiet alles de grond uit. Dan moet je er echt bij zijn. Je moet ja, iets als een vakantie midden in de zomer, zeg maar... Ja, dat moet je of niet doen. Of je moet niet erg vinden dat je dan in één keer je hele oogst van... Nou ja,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 Inderdaad. Uh, ik heb in mijn onderzoek meerdere vormen van roddel meegenomen. Dus ik beschouw dat niet alleen als negatief praten, maar ook als uh, positief praten. Je kan er wel verschillen in maken. Uh, te denken ik bijvoorbeeld als uh, ja, iemand uh, zwanger is of zo... dat is, uh, wordt vaak als positief nieuws uh, heel graag doorverteld. Nu wordt er wel eens over mij geroddeld hier, mm -hmm. op de werkvloer...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 Het, uh, het is geen journalistiek, maar het uh, moet wel betrouwbaar zijn. Ja, uh, Rodel wordt natuurlijk dan het meest uh, gewaardeerd... als die, uh, die mens die vertelt dat het betrouwbaar is. Die, uh, die uh, source uh, ook uh, ja, uh, van waarde is.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 Bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Avondspits. Zo meteen op deze zender het programma Kunststof. Daarin singer-songwriter Roosbief over het nieuwe album omdat ik wil over leven, verlangen en liefde. En morgenavond is WENO terug op Radio 1 met Avondspits. Wat WENO betreft dus tot dan. Fijne avond.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 In 2006 wordt de achtjarige Jesse om het leven gebracht op een basisschool in Hogerheide. Nederland is geschokt. Vijf jaar na deze fatale gebeurtenis praten nabestaanden over dit grote verlies. Zijn we samen, zijn we neergeknield bij Jesse. Ja, dat beeld was altijd nooit meer vergeten. Het drama van de schoolmoord in Hogerheide. Vanavond bij RKK om tien voor half tien op Nederland 1. Ben je al overtuigd? Weet je wie er ook spreken? Ben Tigelaar en Roos Vonk. Lieve Heersbeestje moet doneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Toch nog meer overtuiging nodig? Jos Burgers staat ook op het podium. Het Emma kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink. Dus... Seminar: 28 september Psychologie van het Dit is Radio 1.